Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In een horecazaak op Mallorca zijn zeker vier mensen om het leven gekomen. Het glazen dak van een cocktailbar op de eerste verdieping stortte in... waarna ook de verdieping eronder inzakte. Daar zaten mensen te eten. Naast vier doden zijn er zeker zestien gewonden. De zaak ligt aan de boulevard van Cescadenes, waar veel Nederlandse en Duitse toeristen komen. De Israëlische premier Netanyahu houdt binnenkort een toespraak voor politici in Washington, zegt de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson. Volgens hem zal Netanyahu spreken bij een gezamenlijke zitting van het Huis en de Senaat. Het is nog onduidelijk of hij daarvoor naar Washington komt of dat hij spreekt via een videoverbinding. Het bericht is nog niet bevestigd. De VS en Israël zijn van oudsher bondgenoten, maar door de oorlog in Gaza groeit onder met name progressieve Amerikanen de weerstand tegen Israël. De Verenigde Naties hebben besloten de genocide in Srebrenica jaarlijks te herdenken. Dat zal steeds gebeuren op 11 juli. Bij de stemming in de VN waren 84 landen voor, waaronder Nederland. Tientallen landen onthielden zich van stemming. Onder meer Rusland, China en Servië stemden tegen. Volgens Servië was de dood van ruim 8000 Bosnische moslims in Srebrenica in 1995 geen genocide. De finale van de playoffs voor Europees voetbal gaat zondag tussen Utrecht en Go Ahead Eagles. In de halve finale won Utrecht met 3-1 van Sparta. Eerder op de avond was Go Ahead Eagles in Nijmegen verrassend te sterk voor NEC. De Deventenaren wonnen met 2-1. De club die zondag de finale wint, doet komend seizoen mee aan de tweede voorronde van de Conference League. Het weer, eerst hier en daar mist. De dag begint droog, maar vanuit het Zuidoosten gaat het regenen. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Lokaal kan veel regen vallen en het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht.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 ZANG EN MUZIEK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 Als toen ik het de origineel nog had, het gouden goud maar klein. Dit hart ik heb, het pas was dus een, dus een tweede hand. Je blijft geen gouden je kopen geen gouden. Ook al kopen. had je wel de kans, want dit is mijn hart, een houten hart. De dames voor u hebben het al vast verswaard.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 Of my. Billy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 Ritme, Ritme van ZFM. ZFM.